Van 10 uur Katrien Straatman met het nos Gaan boren naar olie en gas in het poolgebied bij Alaska. Dat had zijn voorganger Obama in december juist verboden. Trump heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken opdracht gegeven. om met een plan te komen hoe het poolgebied kan worden ontgonnen. Trump zegt dat als er weer geboord gaat worden. dat mogelijk duizenden banen en miljarden dollars oplevert. Veel oliebedrijven zien weinig heil in het boren naar olie en gas in de poolgebieden. Het is lastiger en een stuk duurder dan op andere locaties. Zo stopte Shell anderhalf jaar geleden al met de boor. Bij Alaska. Op Curaçao lijkt het uitgesloten dat de partij van oud-premier Schotten in de regering komt. Zijn MFK werd derde bij de parlementsverkiezingen gisteren. De liberale partij, PAR, kreeg de meeste stemmen. De sociaal-democratische man werd de tweede partij. De PAR en de man hadden vooraf al gezegd niet met de partij van Schotten te willen regeren... vanwege zijn veroordeling voor corruptie.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 tegen Pyongyang. Hij waarschuwde voor catastrofale gevolgen... als Noord-Korea zijn kern- en raketprogramma niet aan banden legt. Het weer geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Bij een zwakke tot matige westelijke wind die naar het oosten draait... wordt het een graad of 13. Morgen ook vrij zonnig en zo'n 17 graden. Na het weekende wordt het weer wat frisser. Dit was... DFM. Een... Dit is Jonse Hoka van de ANWB.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 De microfoon voor je kan je gebruiken. En deze microfoon is ook te gebruiken. Inmiddels is aangeschoven mevrouw Kwarenbeek. Goedemorgen. Goedemorgen. Een maandelijk gesprek over Pluspunt. Ja. Pluspunt gebeurt natuurlijk iedere maand allerlei dingen. De, de, de gids staat er bol van, zou ik maar zeggen. Ja. Wat is er speciaal deze maand in Pluspunt? Nou, wat, Waar ik even aandacht voor ja. wil vragen... dat zijn een aantal vaste activiteiten van Pluspunt...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 Als je een klusje doet, is dat klaar natuurlijk. Als je onderdelen nodig hebt, dan moet die er zijn. Als je bijvoorbeeld iemand naar het ziekenhuis brengt... Ja. is daar een kilometervergoeding voor? Moeten mensen dat zelf betalen? Ja, de, de kosten voor de rit, de kilometervergoeding... die worden door de mensen zelf betaald. Okay. En ja, de ritje naar het ziekenhuis... die zijn altijd eigenlijk vaste prijs... omdat dat een vaste afstand is. Maar als het gaat om bijvoorbeeld... bezoek bij je tante in Haarlem... dan wordt gewoon de kilometerprijs gegeven. Oh, okay. Ja.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 Meld het bij pluspunt. En dan zijn er vrijwilligers die misschien toch... naar het dorp gaan een boodschappen te doen... die dat dan meenemen. Of de belbus gaat pendelen. Of de belbus. Kan natuurlijk ook. Is ook een mogelijkheid. Ik, ik ja. zag gisteren maar even... Uh, ik ben nu pas aangeplukt. Gert van Kuik. Ik uh, presenteer mee vanochtend. Maar door de, hectiek, <lacht> door de hectiek kon dat nog niet. Want ik heb net pas een koptelefoon op. Ja. Maar ik heb wel een vraag in dit verband. Ik zag gisteren het initiatief van de gemeente Utrecht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 beweegvorm, voetmassage, uh, mm -hmm. nagelverzorging... maar mensen die gewoon graag iets leuks willen doen... dikke dames schilderen, een heel ander soort activiteit. Of de zekwee rijden, dat is zo'n... Uh, ja, zo'n zo uh, ding ja. waar je uit evenwicht raakt. Ja. <laughs> dus er zijn allerlei activiteiten georganiseerd... gewoon met de bedoeling om plezier te hebben... en om lekker verwend te worden. Er is ook een uh, lunch en om kwart over, dag, kwart over twee...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 Heb je een idee? Oh, ik denk dat het zeker rond de 7 uur gaat komen... als je het helemaal 24 uur rondtrekt. 12 tot 16 uur. Ah, dat is wel heel veel. En dan slaap je ook nog. Dus er blijft maar heel weinig over dat we echt daadwerkelijk bewegen. Ja. Dat werkt allerlei zaken in de hand... waaronder stofwisselingsproblemen. Ja. Dus als je met regelmaat beweegt, matig intensief... één keer per uur bijvoorbeeld drie tot vijf minuten... en dat optelt per dag, per, per week, per maand, per jaar... Dan krijg je meer zuurstof in je hmm. cellen... ben je meer gefocust op de dag...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 Je, algehele verbetering van je, etalagebeen. Van je stopwisseling. Ja, Oké, okay. nou ja, een, dat is heel belangrijk. Een etalagebeen zeg maar, is vaak nou. gebaseerd op vaak staan, eenzijdig staan. Ja? En uh, op de bellycon ben je dus continu in beweging, al sta je stil. Want je kan niet 100% stilstaan omdat die ondergrond instabiel is. Nou is er ja. binnenkort bij uh, Pluspunt een, uh, een cursus, een oefensessie van jou... Ja. Uh,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 Of een instelling, kun je daar een groepsles volgen. En je kunt hem kopen, dus? Ja. ja. En wat, wat indicatie? Ja, daar heb ik ook even naar gekeken. De ja. prijsindicatie is tussen de 360 tot de 649 nee, euro. Dat, dat gaat zelfs nog hoger. Ja. Er is dan een, een premium, dus staal. Met uh, vouwpoten. Ja. Die kan je ook buiten laten staan. Er uh, zit dan een uh, dvd-oefenposter. Oefen-, uh, een paar van die anti sokken En dan mag je drie maanden gratis gebruik van het online platform uh, Ja, maken. Is, is het.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 Oké, okay, um, wij moeten een beetje afronden gezien de tijd. Het, het ding staat daar. Dus uh, ik zou zeggen, neem uh, Gerb mee en uh, laat hem even wat doen. Ja, mag ik, en, ik en, iets uh, zeggen? Ja, tuurlijk. Er is uh, vanmiddag een uitzending oh. bij SBS 6 uh, om half vier. Half 4. En daar komen ze in een programma dat heet uh, Goed, Gezond, Gelukkig Leven. Goed, Gezond, Gelukkig Leven op SBS 6 om half 4. Half 4. En, nou, kijken zou ik zeggen. Ja, ben je bedankt. ook Bedankt. Graag gedaan. Daar ben jij ook in dan. Ja, ja. We're close, we're falling to the ground Taxi driver, sun is rising down the sirens Keep on driving, flashing light, oh what a night I miss your bed, I lost my head And it's sunny, where's the running? For the roof, the power lost, the barefoot naked Go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 En, uh, dat is wel uh, Renske... heel wat anders gelijk hè? Ja, uh, Renske, die komt niet Dus Oscar van de Meisjes zit hier uh... nee, nee, nee, Jan Hilko Dietz oh, uh, ja, ja, ja, ja, ja, Geef niet, geef niet geef. Je weet dat ik slecht met name ben uh, Meestal moet iedereen zo'n kaartje op uh, dat, dat weet ik Wim, ik ook Ja, precies <laughs> <laughs> De scouting uh, Zandvoort, de Buffalo's ja. En Ik zie uh, bij uh, de Nationale Dodenherdenking Heel vaak scouting staan Ja, klopt En uh, nu uh, gaan jullie daarheen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 Um, oh. waar, het, waar het voornamelijk heel belangrijk is voor de kinderen... is dat ze bewust zijn wat ze die dag meemaken. Dat is eigenlijk een heel belangrijk onderdeel. En daarvoor krijgen ze een, ze hebben ze twee weekenden. krijgen ze een informatiedag. En tijdens die weekenden gaan ze naar allerlei musea. Ze worden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 Ze vallen nog wel eens bij Bosjes om. En, en dat is een van de redenen waarom we hebben gezegd: van, nou, de, de meest jeugd, jeugdige leden tot en met elf jaar uh, hebben we specifiek niet uitgenodigd. Omdat we weten van nou, een uur lang intensief stilstaan uh, blijkt toch wel wat, wat, uh, wat veel te kunnen zijn. Heel moeilijk stilstaan. Ja, en ook dat als ze zeggen... van ja, maar we willen er toch graag bij zijn, dan kan dat nog steeds. Alles boven de elf hebben we specifiek uitgenodigd van kom erbij staan.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 Nou ja, de, de kans voor de Noord-Hollandse jongeren die is uh, geweest. Twee Zandvoortse kinderen doen daar uh, gelukkig aan mee. Dus ja. uh, Zandvoort is vertegenwoordigd, mag Absolute. je dan zeggen? Absoluut. Een uh, aantal mensen zullen dat ook wel gaan zien. En, ja, je dat weet is niet wel of ik. Je, weet niet, of, je <laughs> weet niet wie je gaat zien. Maar goed, uh, het is uh, zeer uh, prijzenswaardig dat uh, een aantal leden zich daarvoor op hebben gegeven. Uh, na de 5 mei-viering wordt het voorbereiden voor het kamp, zeker.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 Het draaien van 2 tot 4. Nou, het is allemaal heel is, ingewikkeld. Is het ja, het is heel <laughs> ingewikkeld. Je hoeft ook het niemand te onthouden. Gewoon op <laughs> nee. online www.thebusclass.nl. Daar staat dat allemaal. Maar iedereen kan gewoon op de website kijken. En als zeker. men uh, uh, mee wil komen doen, dat kan dat. Wij staan te springen omleden. Ja. ja, nog steeds. Ja, ja, dus zeker. is het rustig dan? Ja, ja. Ja, we zijn altijd al een vrij kleine groep geweest. We hebben altijd geschommeld tussen de 50 en 70 leden. Nou, dat vind ik toch uh, niet, uh, niet klein? Nou ja, er zijn ook groepen van uh, 300, 400 ja? Uh, ja, binnen, binnen, binnen de regio dan. Maar uh, ja, massaal. Wij zijn, uh, ja. Nou, dat vinden we ook wel. Wij, de, de kracht van onze groep is ook wel dat we wat, wat, wat kleiner zijn. We zien ons als een, uh, een iets uitvergrote familie.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 Want die zullen heel trots zijn. Die zijn ontzettend trots. En de ouders zijn ook... Die gloeien van, dat kan ik van heel trots. Voor. Ik ze heel en wij zijn veel... als groep zijn ook enorm ja, trots dat ik, ze daaraan meedoen. Ik wens nou, ze heel veel succes en geniet ervan. <coughs> ondanks de aangelegenheid is natuurlijk heel droevig. Ja. Maar het is wel een prachtige gelegenheid. Voor ik ga het, uh, ga het zeker aan ze doorgeven. Dat zullen ze fijn vinden. Dankjewel. Dankjewel. Misschien kunnen we ze uitnodigen om het, om het ja, te vertellen. ze zouden toch bij zijn geweest. niet? Yo, yeah, yeah.